Wij beginnen met het derde gedeelte van de speciale les toegeweegd aan de Yom Kippur, de grote verzoeningsdag. En ik, vind, ik vond het uh, bij Shlabeah Sulaam alleen maar één artikel daarover. Dus dit, dit artikel doen we ook hier. We zijn schoonmaar, en dat is wat hij zegt. De zoger. Onze zoger. We et Esaf Saneti. Nee, dat is, dat is de zoger, zegt. Maar dat is een citaat ergens uit de Torah. Maar Esaf heb ik gehad. De schepper zegt. Namens de schepper zegt hij. Door een of andere profeten. Om ze he me En daarom heb ik voorbij laten gaan. Aan hem mijn eh, de staf. Hij waard hier mijn hoed ook ga. Dus dan de zoger gevoegd toe. Ik, ik uh, hi, ha, uh, hi hield af van hem de tuchtiging. Ik heb hem niet getuchtigd, dus. Kedij scheloo het ten gelijk bi, op dat hij geen deel in mij hebben, zou hebben. Schepiro show dat dat betekent citaat scheloo het ten gelijk bij dat ik wens niet dat is de, wo de woorden van de schepper dat ik wens niet dat bij hem dat hij met mij samen zo zou vloeien. Punt. Op het moment geen overeenkomst naar eigenschappen, natuurlijk. Er dat discrepantie van eigenschappen. We zijn zo maar, en dat is wat hij zegt. Citaat. Na katsavo, mijn. Mijn nevers, zegt de schepper. Katsavo uh, kotst van hem, of misselijk is van hem. Shapirocho, dat betekent, hey jot, shekol, shekol, avoda tam, hierak, avortuelet atsmam, dat betekent dat anhizin al hun werk is, alleen maar voor eige, voor hun eige voordeel, lachen, navsi, katsavo, darum, mijn nefes, koorts van hen. Of is misselijk van hen. Wanneer hem. en lo loch is, en ik zal hem geen deel in mij geven. maar dat wil zeggen. Wanneer loet en lo is dat over zeggen. Dat wil zeggen, wat betekent niet deel aan hem aan meegeven. Ik zal hem, ik zal hem geen leed geven. Sharia dam, yagia ledwee dat daardoor zij ertoe komen om met mij samen te vullen, om in, met mij samen te vloeien. Dus om, om zich aan mij aan te hechten. Want, want aangezien zij geen wens, geen verlangen naar mij hebben, Lachen een leer geeft het daarom heb ik ook geen verlangen naar hen. Scha hem bief naar hen die in het aspect van Esaf zijn. Aai nu dat wil zeggen, scha margishimats mamlich le Dat wil zeggen, dat zij voelen zichzelf als volmaakte. Let op over wie hij spreekt. Punt. Scha Esaf pirusho dat Esaf. Het begrip SF betekent, Asa et shalo, dat hij design heeft jou gedaan, alles wat hij moest doen heeft al gedaan. We van het woord Ose, SF van het woord Ose doen, dat heeft alles gedaan al. We hoe ho šef alet smoli ishalem en hij acht zichzelf als en volmaakte mens. Wij weten wel dat ook Essef was geboren. De Torah vertelt het als het ware. Al kan de klaar. Met haar behaard en alles daarop en daarop. Dat is dus Essef, herinner u je nog. Dat is de mens die dan denkt dat hij alles al heeft gehad. en die alles weet en alles heeft bereikt. Dat is volmaakt. Wat nou? Dan heeft hij geen tekort. Omaha Dam jechullah soot, Shiloh iets terecht, Lavolide Anikret Yisurim. Omaha Dam jechullah soot, en wat kan de mens doen? Shiloh iets uh, om geen behoefte te hebben, om te komen tot afdaling. Anikret Yisurim, welke afdaling heet? leid, baserend op markeerder mee, of darin dat hij voelt, dat hij ver weg van de schepper is. Hij wordt gekoeld in surim aangezien al de kwestie van het leid, hoe is bij de Adam Loisa erbij be be derga aan de dat aangezien dat hele kwestie van Leid is, opdat de mens uh, niet blijft in een lagere trap treden. Mishom shehu yeh mistapek bemoad, aangezien hij zou genoegen nemen met weinig. Ki haadam jachsof, shekwar zahale baruchaniyud. Want de mens zou dan gaan denken, dat hij al waardig was, eh, dat hij al de trap, de traptreden van het geestelijke al waardig was. Punt lagen, ha, ha, Daarom is het verplichtend. Le horid et adam mata bchasivud. Daarom is het verplichtend om de mens af te doen dalen. Naar beneden, in, naar beneden in zijn relevantie voor zichzelf. Klammer, dat wil zeggen, Shemura evaats moed dat hij ziet bij zichzelf. Ech shibuba al hisarond in hoeveel hij hoe uh, hoeveel tekort hij heeft. Als u Joodse leven kent met Hashem, dan weet u de vraag des Schapen dat hij hem zou helpen, om hem eruit te halen, met lukt of van zijn lage toestand. Iemand die niet zo is, heeft scharlatijn of met zuid, hoe kan dan zo'n realiteit zijn? niet zo, dat hij zo, hebben om om, um, uh, te vallen in de toestand van lachheid, haït zala zehi, het advies daarvoor is, im ha'dambe ad smô, o bonle ad smô, indien de mens, indien de mens zelf maakt berekening voor zichzelf. Wero e, al je deim achaschewaber adzon, en hij ziet door gedachte en de mens. Ech, <eik> ech, ze, huwadda in me advikuta shem, huw he nog so ferris van de samenvloeing met Hawaii. Zotomere dat wil zeggen. Shagamba's Aliya, aliyahu, o sechis bon latzmo, dat wil zeggen dat ook. In de tijd van de opsteiging, hoe ozegisch bonat mooi doet de berekening maakt, omdat hij lehargis et hisronotaf en begint uh, zijn tekorten te voelen. Als mijn meileh hoe lotzarikle poel me wat dan hoef niet te vallen van zijn toestand. Hij nu dat wil zeggen dat men zou hem gedachten, lagere, laagdunkende gedachten zouden geven. Aad Shehu Margis, totdat hij zou gaan. Totdat hij voelt, Shehu Bamatsaf, Shelech is todat Totdat dat hij in de toestand van tekorten is, verkeerd. Ella, afilo, basmanali, ja. Maar dat zelfs in de tijd van de opsteking. let op, dat is voor ons een is zaak, zelfs in de tijd van de opsteking, hoe warm het hier het soort, hij gaat zoeken, hij begint al te zoeken naar de manieren. Echla lot bederga, hoe op te stegen, uh, uh, langs de trap treden. Zie je? dat, als Mimele Lotsregim laat het lo milemala hierdood, dan, let op wat je zegt, dan automatisch vanzelfsprekend dient men van boven niet aan hem afdalingen te geven. Als de mens zelf dat weet, dat doet en zorgt ervoor, dan hoeft het niet van boven te gebeuren waarbij hij. Klappen kreeg. Met de armste hoe wat, smomad, hille, hape, zout, aangezien hij zelf begint te zoeken naar manieren, od met termste na fallende, lische nog voordat hij in de lachheid is gevallen. We niet meer achsav, en het lijkt nu, het lijkt nu, che hamazav, che bohunimza, dat de toestand waarin hij zich bevindt, dat hij uh, vol is van tekorten, of dat hoe en daarmee kan hij dus zichzelf, zichzelf verifiëren, zichzelf en Vrij, vrij als Ah, nee, daarmee dar, kan, da kan hij zichzelf, als het ware, vrijstellen. Schelotza ik dat hij niet hoeft. Schriet nullo, jullie dood mille dat men hem afdalingen van boven zou geven. Punt. Avalba klal, has Hu, maar in het algemeen, de, de orde daarvan is, de orde is, Shebazman Aliya, Let op, dat in de tijd van het, de opstijging. Een ha'dam rotsele ha'pesbat moch is renot. O, de normale manier is, ja, dat in de tijd van de opsteging de mens wenst niet om uh, te zoeken in zichzelf naar tekorten. korten. Lachen mochrachim la tet lo Daarom is men verplicht om aan hem van boven afdalingen te geven. Zie je dat? Als, je zelf, als wij zelf voor de klappen uitlopen, dan zullen wij geen afdalingen ontvangen. Als wij dus behoedzaam, maar erg uh, met veel uh, intentie en met veel geduld met omgaan en luisteren naar ons hart wat daar zich af, afspeelt, en uh, vooraf lopen dus uh, die klappen de zelf uh, bekennen voor onszelf dat wij laag zijn, dan hebben wij de plaats voor gebed en gebed van gebed worden wij verkregen wij ook. Uh, Verbetering. O, was ze, je en darmei, dinewee uit te lechen. Masche amru hazal, wat de wezen plachten te zeggen. Adla avidna bachishana. Piresh, zaken zakken, ik zal het zeggen, dat is dan van het Talmud. Ik zal alleen maar de korte zin, kort korte zeggen. Dat wil zeggen, kijk, de wijze plachten te zeggen dat de oude man, die ligt, die loopt als het ware. Uh, die loopt gewoon en terwijl hij loopt, die kijkt gewoon met zijn ogen naar beneden. Naar de, naar de grond. Kijlum een gepestde waarde, alsof hij iets zoekt. Zie dat is de houding, zegt hij. Wel en, well, en, en hij zegt and I say that it needs from him is forlora ghecham. Afilu ghochi shala ani afilu ghochi is from me is forlora That is the holding. See that dat de mens van binnen moet zo zijn, dat hij dan net doet, of als deze oude man, die dan altijd loopt, met de ogen naar beneden, als het ware, alsof hij iets zoekt, terwijl hij niets heeft uh, verloren, en toch bleef die, zegt hij tegen zichzelf, ik blijf toch zoeken, dat is een geweldige handeling, geweldige manier van binnen, om aan zichzelf te werken, maar dan, Komen we niet tot verrassingen waarbij men van boven ons uh, erop weest op, op onze tekorten. Schejers, lefares, zaken, zaken. Se, sche dat waarbij dient men uit te leggen wat betekent zaken, oude, oude man. Oude man, I say, is de mens wat hier wat in de hier in Talmud wordt gebracht, is de mens die de wijsheid heeft verkregen. Dus door zijn inspanningen heeft de wijsheid verkregen. Dat is de oude man. Hij dat wil zeggen, dat wil zeggen, dat hij wijze is. Dat hij wijze is die dingen in vooruit, in vooruit, vooruit, vooruit kan zien. Hij doet, scheehoiacholavolide hierida, aangezien hij kan, ja, potentieel kan hij, komen tot afdaling, tot een afdaling, kde is kilim reikim, zodat so hij de lege kilim, lege kilim zou kunnen uh, verkrijgen. Dat bij deze schepper de mogelijkheid zou zijn, om zij te vullen. Zo moeten wij ook zo zijn, om te zoeken, net of wij doen als deze oude man, om van binnen onszelf te zoeken naar de lege kilim, als het ware, naar de tekorten, als het ware. Uh, om uh, lege kilim te maken en in die, die lege kilim komt kom dan uh, zeker uh, de mogelijkheid zou zijn om dat, voor de schepper om zij te vullen. Ach, het hoe is erbematsa was vloed, anders bleef, zou, die, zou, die men, zou hij blijven, in de toestand van, het, van, het, van de lage toestand. Messebat Shalom Argiërs om de reden dat hij niet voelt, Shahuba al dat hij tekorten heeft. Kijk nou, zoveel keren weet dat allemaal herhalen, nog een keer van verschillende invalshoeken in andere toestanden, dat het in ons moet ingeankerd worden. Alles wat we leren nu. En dat zal ons reden brengen en vervullen. Bad als Basmanchene badlo mat zavshelarija en dan in de tijd wanneer de toestand van de van opsteking van hem te los zou gaan, hoe mat hiel de hapes hij begint dan te zoeken, uit de manieren, echla lot shuf beruchen weer uh, Op te steken in het geestelijke. Lachen mishehuza ken hainu chacham haro eet nolad, Daarom, hij die oud is, ja, in het geestelijke zin, oud is, dat wil zeggen, chacham haro eet anolat, zo so staat hier geschreven in de spreuken der vaderen, dat hij Wijze is die vooruit kan zien, wat in de toekomst zal zijn, hoe met Gilleschapes, dan begint hij te zoeken, eich laalot Baruch aliud, hoe op te komen, in het geestelijke. od miterem, schene badlo, noch nog van tevoren, nog voordat, van hem, de toestand van de opsteking, teloor zou gaan, omdat Azla asla zot, et kollet so et zot, -so en hij begint dan alles al in werking te stellen. Ech, she yesh eze oven, op welke manier bestaat er manier, she you hellalot, bema lot, -bem -lot -um aruchaniot, aruchaniot, dat hij in staat zou -so zijn om op te steken op de traptreden van, op de geestelijke traptreden. We zeggen alledaagse wat hij is hier en dat is door het feit dat hij begint te zoeken naar de korte, waarmat zoveel in de toestand waarin hij bestaat. We als kwam een zorig, Lemata ze en dan let op, en dan is behoefte meer, dan is het niet meer voor nodig dat men hem zouden eruit uh, gooien naar beneden in de relevantie. Je dat hij zou vinden en hij zou zien but zelf self -histronaut. Dat hij so zou finden en self zou zien, de korten. En Jotje, hoe wat smokwarme, hapes, chisronaut, aangezien al op zoek is naar de tekorten, behdesje, julloch, kilim, rakim, opdat behem de leiche kilim zouden zijn, shashem, imale, chisronautaf, dat de schepper zijn korten zou gaan vullen. Oh, to and that advice, the, the best advice, let's say, the best advice, said the Ones, uh, in the day of the obstaining is that op, that the man's food that that there is new. Een toestand van het geestelijke. We horen het zelf, zo is van nood. En hij wenst, terwijl hij wenst, te korten te vinden. Als hij dan zal hij, le Oh, kijk nou wat hij zegt. Dan dient de mens te kijken, aandachtig in de Torah. Willem so eten keuzer en een verband, verbondenheid te vinden, verband te vinden. She is bij de Adam, welke verband bestaat tussen de Torah en de mens, sjoe misse hij uh, gelo, lakaat dat, waardoor hij dus aan uh, kennis aan hoe aan kennis zou kunnen aankomen. Ech vod et Hashem, hoe te werken voor de schepper. Kwo zoals geschreven staat, citaat, kam nefesh blidat lotof. Hier staat geschreven, ik denk dat het ook in Mishle staat waarschijnlijk in de spreuken, hoogstwaarschijnlijk in de spreuken van de Salomo, van Salomo. Het staat geschreven, gam nefesh blidat, ook nevers zonder daad, zonder kennis. En dat wij weten nu, het wordt gezegd over de daad, dat. wat in het hoofd is, wat nefesh is dan in de voeten. En dat moet komen tot het hoofd, gam nevers, ook de nevers zonder daad, zonder daad, zonder kennis, zon, is, is niet goed ook en, en ook, en zoals, zoals geschreven staat, uh, we, we gaan aan, mee het gaat. gokma, ga, bina we dat. En, men, uh, en, is uh, weg, uh, weg is het van jou gegaan de gohma bina en dedat we az me maila goyer etah hisor hisoron shebo en dan ziet hij vanzelf sprekend automatisch zijn te korten ukwarig yulok i limrikim en die dan al the der zo o, cel. O, door, in zo wo, de lege kielim zou hebben om ze hun cel en daardoor in daarmee zou hij redding vinden. Schelo je le de ji hij niet weer uh, daadwerkelijk tot de afdaling zou komen. Wat dan even er et en nu zullen we uitleggen de vraag. Madua, kache mit palinda, Varum Waarom aswei vanirwei bidden tot de schepper? Shei machok lanu et hatuteinu. O, nu keer dit terug naar begin van dit artikel. Waarom vanirwei bidden dat vanirwei bidden tot Hawaïa? Shei lanu et hatuteinu dat hij. Onze zonde zou uitwissen. Ano, Ano metanim lief neakadorsborgut naim. Dat wij dan eisen, zeggen we, voorwaarden, sorry, dat wij voorwaarden stellen aan hem. Welmerim en zeggen, citaat, Awailo alitei, sorry, maar niet door leid, zeggen we. Ende citaat. Akavanahi, de, de zin daarvan is. Citaat. Awailo. al De Zie je dat? Dat is de bedoeling. Wat, wat, heet, wat daar gezegd werd. Maar niet door afdalingen. Dat was de bedoeling van het. Van dat gebed. Waarbij men zegt het. Maar niet door leid. Ja. Dat men bedoelt. Het. En niet dat men wilde dan alleen maar. Uh, uh, alleen maar opstegingen in, dus niet, geen duchtiging van de schepper. Maar men wilde men zegt, awa lo, alide dood, maar niet door jere dood. Ja, dus niet door afdalingen. Dus wel willen we dat jij ons uh, onze zonde uitwist, maar niet door afdalingen. Ki, en dan hier staat het bij mij, staat het, Fetgedrukt, die basmanse aanhngen Nijzaaim basmane iedere da, dat in de tijd wanneer wij ons bevinden in de in de tijd wanneer wij ons bevinden in afdaling, als ook dat is fetgedrukt, als aanhngen Nijfradim me men uit Barach, wat tot hier was het gedrukt, dan zijn wij afgescheiden van de gezegende. Die was mana je want in de tijd van de afdaling, als hakol genata shiflu, dan is alles in het aspect van afdaling, alles is dan zwaard, alles is dan af, alles is dan, niet afdaling, alles is, in het... alles is dan in het aspect van lachheid. Hamechona shkinta beafra, welke lachheid heet shkina in de stof der aarde. נימצא, ועפינדנו שבעגלש, אנו צריכים להרגיש את שיפлотינו, ד"כ, א"כ, ד"כ, שเราจะ gaan to feel our lowliness. אנו גורמים, שגמ, אנו, אנו גורמים, שגמ, Hashchina, כי we got it. Dat aangezien wij dienen te voelen, onze lachen dienen te voelen, e, veroorzaken wij ook dat ook de schina is in Galut, in de verbanning. Kemosche anu met rachakim, met eretsegdusha net zoals wij. Ver weg zijn van het Heilige Land. Akawana ha haar ratzon agdusha, ha de gdusha, het et slad, et, hadr, et slad op de wens, op het Heilige Wens, she een laludi in ons niet is, die wij niet hebben. Ella yirida, irida, anome kablim ratzon Eretz, Amim. dat over die zegt ons. Maar in de tijd van de afdaling verkregen wij de wens van, een begrip, de wens van het land van volkeren. We alliede ze, ano, mashpilim, et akdusha, en daardoor verlagen wij het heilige punt. Om ze aan om wakshim en daarom ver, verzoeken wij de schepper, schou ja zorlano dat hij ons zou uh, helpen. Lim ook het gaat heten om onze zonde uit te wissen. We nog Dusha op dat wij en dan zo zouden wij kunnen binnenkomen in het Hele. Aval okay, it ali not surim. the Lord's Day, it okay, is not only the Lord's Day, which means the Lord's Day, which means the Lord's Day, ha means the Lord's Day, which means Laagheid van het Heilige. Ze ze mechonada dat heet. Schinta be Afra in het Aramees. Schinta be Afra de schina in de stof der aarde. O schinta be galuta of schina in de galut in de diaspora in de verbanning. Al Yesorim eilu anomit palalim over de over dit leid. Bidden tot de schepper, ze niet zou komen. He anu gormim et asfalata kadusha. Waarom niet? Omdat dat, daarmee zouden wij veroorzaken de laagheid van de, het heilige. Henee. Gazal Omrim. Zie hier. De wijzen zeggen. Citaat. Dat is in het Talmud Brachot. In Talmud Zekeningen. Rabbi Yohanan Galash. Oh, dat heb ik herinnerd, Het is geweldig wat ik had geleerd in mijn tijd. Toen ik nog Talmud had geleerd. Het is een geweldige ding. Maar ook dat is absoluut geestelijk. Uh, Rabbi Yohanan Galaash. Ra Rabbi Yohanan was een grote, geweldige Rabbi Yohanan. Uh, die was ziek. En Rabbi Yohanan was de laatste, over hem had gezegd, ook daar in de, in de Talmud. Uh, Zegeningen heet het, de titel van de, van de Talmud. De Babylonische Talmud. Van de ongeveer Was klaar, de Babylonische Talmud ongeveer tegen de vijfde eeuw... voor het begin van de vijfde eeuw... van onze jaartelling. En hij was... De een, hij was de laatste... man die... Ik wil zeggen, de Joodse man die... prachtig mooi was... ook uiterlijk... sterk, krachtig... en ook in de Torah... in alle opzichten was. Hij. En... Rabbi Yohanan Chalash staat het geschreven. Ja, Rabbi Yohanan is wat ziek. Alle Rabbi Hanina kwam tot hem Rabbi Hanina. Taos, kwam. Amarle, die Rabbi Hanina zei tegen die Rabbi Yohanan. Hij was de grootste van de generatie toen. Havivin Alecha Yesurim, Rameis, het Zarameis van Babylon. Ve heb jij lief jou, heb jij lief jou leid. Amarle, hij zei tegen hem, rabbi Johanan, tegen die hem, rabbi Hanina, die binnenkwam. Lo, lo hen, wilos haram, nog dat leid, en nog beloning daarvoor. Punt, hulam. Mekashin, al ze. En allen, allen hadden beschwaar daarover. Ja, gewoon de buitenstanders. Gewoon mensen die dan. die hoorden dat wel wat van dit voorval. zij hadden dan problemen daarmee. Haréi, Hayu, Harbe. Sadikim. Schekiblo leem ik zoorim. Kijk, wat was hun beschwaar? Er waren toch vele rechtvaardige die hadden die ontvingen hen, Jeshurim, die ontvingen hun leid. leed, dus met vreugde ontvingen hun leed. We eigen maar Rabbi Yochanan en hoe komt dat? Hoe, hoe kan dan Rabbi Yochanan zeggen van, Lo hen we heb ik nog nog dat leed nodig, nog dat nog beloning daarvoor heb ik nodig, want voor de als men leid, ontvangt met beloning. Hij zei, nee, nog dat, nog dat. Zie je dat? Zie je dat, dat, dat, dat geloof dat men heeft, dat waarbij, waarbij men idealiseert uh, het leid, ja, waarbij dus een, de leider, zegt dat, de held van de religie dan geleiden had, en dan men gaat, ook dat is niet goed be begrepen, men kon dat ook nooit, ook nooit begrepen goed. Dat men gaat dat idealiseren en dan men, men stelt als het leed als het ware op de sokkel. Dat, dat, het, dat maakt men tot het doel van het leven. Het is absoluut verkeerd. Kinderlijk. Men kan nooit komen op die manier tot de vervulling. En men doet dat absoluut tegen de wil van de schepper. Men doet dat allemaal voor de duivel, eerder voor de duivel dan voor de schepper. Want men dient plezier doen aan de schepper, behagen doen aan de schepper. En zichzelf overeenkomen met, met de schepper qua eigenschap. Op je reis, dus over dit verhaal nog even, over die Rabbi Jochenan. En over wat hij had gezegd over het leiden. Ik wil geen leiden, ik wil. Uh, ook okay, geen beloning. Of je al ze uh, baalasulam En baalasulam heeft dat uitgelegd, verklaard. Wel maar, en hij zei: uh, hitwakhu al-Indian Dat zij hadden twist over de, over de kwestie. Zij die dus die, die een beetje verwonderd waren over zijn antwoord dat zij waren in de twist uh, over de kwestie van Galuta Schina, over de uh, verbanning van de Schina, ze, ze die liet uh, op zich wachten als het ware, die vertraagd werd. De reden dat het afbleef nog, als het ware, die uh, is om um, te komen, om um, uit te komen. Omdat um het niet kan, het ware dat het um dat het niet kan, niet kan, niet Vonken van het heilige vonken nog niet alle zijn uh, gecorrigeerd. Dus is uitgekomen uit de klipot. Sheyardubah klipot, ja, die, die dus welke heilige vonken vielen in de klipot. Dus zij zijn niet, nog niet allemaal uh, gecorrigeerd. Lachen, daarom, Hagam Sheyegia Sachar, ondanks het feit dat er wel beloning zal zijn zal zijn hij nu dat we zeggen sche kolmash ya red ben aklipot dat alles wat onder de klipot is afgedeld eh ta dusha zal terugkeren naar het heilige zie dat is de uh, dat is de vzehu sachar gadol mot en dat is a grote beloning zie dat that, that alles Funken, van heerlijke funken zouden weer terugkeren. Shehakol, jitakan, dat alles is, zou gekorrigiert zou worden. Awal bentai maar intussen, äh, adesheh, jitakan, akol, voor dat alles zou gekorrigiert zou worden, neemt zahar schiena begaloot, befindt zich de schiena in balingschap. Shekulam mashpilim ota, dat men allen, allen verlacht, verlache ze, men verlacht allemaal haar. O, mag het et hashifha, en men verheft de dienst, de dienst, de dienstvrouw, de, weet het. De slavin in plaats van de uh, meesteres, dus de schina. Hij ha, haklipa, dus men verheft in plaats van de meesteres of de, of de wel, de schina, verheft men de schifha, dus de slavin of de haklipa, de klipa. We zehuat tsara schina, en dat saara schina, en dat is de. Uh, leed van de Schina als het ware. Hoe lo je en dat kon hij, dus rabbi rabbi Jochanan, die grote rabbi Jochanan, dat kon hij niet verdragen. Dat kon hij niet verdragen. Dat de, dat de Kedusha, dat de Heid de Schina bleef, bleef in nog in Balinska. En daarover heeft hij gezegd. Die rabbi Yohanan. Lohen. Velozacharan. Nog dat leid. En nog beloning. Van hen. Roim oh, anon. We zien dus. Mahu Jesurim bavoda. En nu komt waarschijnlijk de conclusie. Van, hele, van het hele artikel. We zien we what, what is laid in het geist werk the work. Ainu, that will Shehem that they, that they, daran, darfan, she that they, that they, that they, that they, that they, van that is de Schina verplicht in de laagheid te verblijven? Of ik deel om dat te begrijpen, z'n hymne bemaamar dienen wij uh, ons aandachtig uh, uh, te kijken, aandachtig in, in, in de uitspraak. Citaat: In jan Schinta begalut. De kwestie van, van de Schina in de balingschap. Pshekatuf Sham. En dat zegt hij dan in het. citeert je dan uit het boek Shamati. In het, van het eerste artikel. Wat wij hebben ook net. net wat wij nog uh, leren nu. In, de, in het gedeelte van Heblet. Dat hij citeert daarvan dat is net wat wij nu leren. Deze lessen. Dat in de tijd wanneer de mens zich ergert, of zich dat." Uh, uh, Ja, uh, uh, aan het feit dat hij uh, ver van de schepper is, dat hij he brauw heeft, dat hij he ver van de schepper he, uh, he, he is. Heino, Shivunimza, betoog, Haratsolika, Beel, Raklet, Ellet, Tatsmo. Dat wil zeggen dat hij. Bevindt zich al in de wens in de wens om te ontvangen alleen voor eigen voordeel. Kedogmat ke beleeft hij net zoals dieren te doen, Sheze lo met iemelfhinaat te dat het niet past bij het aspect mens, mens. Hoe te richten kavelen alleen surim, hij dim dan zich te concentreren, intentie uh, zich te richten op het op het op het leid daarvoor dat hij de mens wens te worden dat dat is zijn leid maar om van de at leid van de schina. Dat moet de mens dus voor ogen hebben, niet voor zijn, voor zijn eigen leed, maar het leed als het ware van de schina. We horen ten en hij geeft hij dus uh, Rabbi Huda aanslag, geeft daarvoor daar een voorbeeld, geeft daar een voorbeeld. La damsheeшло ka kaev kaev baize ever prati let lato bali sect. I have this een voorbeeld uh, over de mens die um, een pe, pijn heeft in een of een ander uh, orgaan van hem. Va ka ev murgash baika balev maar dat, maar dat deze pijn wordt gevoeld uh, hoofdzakelijk in zijn hart en in zijn, zijn uh, hersenen, in zijn hoofd en in zijn hart. Shehu, Cholelet Adam, Chlalut Adam, dat dat uh, de entiteit van de mens is. Alles zit in uh, verweven, in alles zit verweven met het hart en het hart en hoofd. Kmo chen ha dam prati hu. Hij zegt, zo ook, net zoals de mens, net zoals de mens die in een bepaalde, in zijn bepaalde, uh, in zijn bepaalde orgaan pijn heeft, maar dat de pijn gevoeld wordt in zijn hart en in zijn hoofd. Zo so ook zegt die ons, de Jehode, de grote Jehode, dat zo so ook de mens, de individuele mens, is een deel van, merschina uh, is een deel van, de Shina, Hanni Knesset Israel, welke Shina heet, Knesset Israël, de verzameling van Israël. Wekarake, ew, hoe, En de hoofdzaak van de pijn is bij die schina. Zij voelde het pijn, net zoals dat bij de mens zelf was ten aanzien van zijn, een van de pijn in zijn van, een van zijn organen. Wij ze, jeesh leedste er. En daarover dient de mens natuurlijk. Berouw hebben over dat, over die, over die pijn die dan de schina voelt. We zijn je surimba en dat heet leid in het geestelijke.